Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oud-burgemeester Heijmans heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Weert. Hij wil volgens een advocaat voorkomen dat stukken openbaar worden die de gemeente in beslag heeft laten nemen. Begin dit jaar onthulde Dagblad de Limburger dat Heijmans op eigen houtje 23.000 euro subsidie gaf aan een jongere stichting waarvan hij zelf voorzitter was. Een PvdA-raadslid werkte ook bij die stichting. De krant probeert e-mails en WhatsApp-berichten tussen mans en het raadslid in handen te krijgen door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur. De gemeente weert het beslag laten leggen op de berichten om te voorkomen dat de oud-burgemeester iets achterhoudt. Nederland hoopt dat de Surinaamse regering de uitslag van de verkiezingen van 25 mei zo snel mogelijk bekend maakt. Dat staat in een verklaring van de ambassade in Paramaribo, opgesteld in samenspraak met andere EU-landen en Groot-Brittannië. De ambassades en de EU hebben afgesproken dat het proces van stemmen tellen en verwerken van resultaten worden gevolgd. Ze roepen alle partijen in Suriname op het democratisch proces te respecteren, zodat het vreedzaam en ordelijk kan worden afgerond. In Duitsland is een man van 29 opgepakt... die vermoedelijk het brein is van een mensensmokkelnetwerk. Hij werd aangehouden in een internationaal onderzoek... naar de dood van 39 Vietnamezen. Oktober vorig jaar werden hun lichamen gevonden in een koeldruk in Engeland. Die druk kwam uit Zeebrugge in België. In de zaak werden dinsdag 26 verdachten gearresteerd... in België en Frankrijk. De Duitse politie hield de hoofdverdachten aan op verzoek van Frankrijk. In coronatijd is het aantal internetkijkers en luisteraars naar kerkdiensten hoger dan het gebruikelijke aantal kerkgangers, blijkt uit onderzoek van Trouw. De krant ondervroeg kerkbestuurders, predikanten, priesters over hun ervaringen. Van de protestantse kerken zegt 70% dat de online diensten meer bezoekers trekken dan de reguliere kerkdiensten. Het weer, veel zon, wat stapelwolken en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Lucky Zandvoort vanuit de studio aan de Tolweg in Zandvoort. Het eerste uur was gezellig en we hebben met veel mensen kunnen praten. Tweede uur gaan wij een stukje politiek doen. We praten met Marco Deen van de PVV. We praten daarna met Peter Tromp van de OVZ. En als afsluiter praten wij met Gina van Milt... die van de FIT-academie is, was in de Paradijsweg... en zit nu in de Kamerling-Onderstraat achter in Noord. Dat is het eerste uur. Meneer Deen, goedemorgen. Een hele goedemorgen, hallo. U heeft zeker al een rustig weekje gehad? Vrij, ja, vrij rustig weekje op een paar uh, items uitgezonden, denk ik. Politieke items? Ja, nou, uh, ook, ja. <laughs> ja u, uh, u was uh, wel een soort van boos tijdens de vergadering dat u uitgesloten werd door een aantal partijen. Uh, u heeft toen gezegd dat als u 10% doet en de OPZ daarbij optelt... dan wordt 30% van de standvoerde stemmers niet gehoord. Maar werkt het in de politiek niet zo? De meerderheid beslist? Oh ja, zeker hoor. Tuurlijk beslist de meerderheid. Maar we leven, we leven hier ook in een, in een democratie. Dus het uh, gaat er wel om dat iedereen natuurlijk gehoord moet worden. En dat je aan de hand daarvan gewoon uh, kijkt waar een meerderheid uh, zich ontstaat. Ja. Ja, nou die meerderheid die, die gaat nu gevormd worden als dat zover komt... door VVD, GBZ, PvdA en uh, CDA, uh, D66. Um, ja. Die hebben afgelopen vrijdag uh, gesproken. Daar is dan natuurlijk nog niks van buiten. Nee, althans ik heb daar niks over gehoord. Nee, nee, nee. nee. Um, u uh, werd uh, een soort van uitgesloten... maar tijdens het gesprek met de informateur blijkt toch dat uh, de VVD u niet uitslaat en het OPZ ook niet? Nee, inderdaad. Dus... Gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik moet zeggen. Er zijn nog partijen die gewoon uh, normaal met de PVV willen omgaan. Nou, dat is alleen maar mooi. Ja, nu heeft uh, de, de, uh, meneer Hendricks van de VVD heeft al uh, laten doorschemeren... dat als deze coalitie het uh, niet gaat halen, deze gesprekken... dat hij toch met de PVV en de OPZ wil gaan uh, praten. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk een hele goede zaak. A is het mooi dat er een, een tweede plan is. Zodat het uh, niet uh, noodzakelijk hoeft te zijn dat uh, deze coalitie uh, gaat lukken. Die, die men nu voor ogen heeft. En dat houdt in dat er altijd een terugvaloptie is. Uh, en dat zou natuurlijk hartstikke fantastisch zijn als de PVV daar deel van uitmaakt. Als, uh, als, als, als dit niet zou lukken en de PVV die, die gaat dan wel. Dan heb je natuurlijk ook een ruime meerderheid. Uh, ja. De informateur die riep. Er moet een coalitieakkoord komen... en dan zou er dus een nieuw, uh, een nieuw stuk geschreven worden. Maar waarom houdt men niet vast aan het raadsprogramma? Ja... Dat... Dat weet ik niet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, um, uh, ik, ik, ik, wij als PVV waren destijds in 2018 eigenlijk de enige partij... die uh, het niet zo zagen zitten om met een raadsprogramma te werken. Dus wij hebben dat ook niet ondertekend. Uh, maar het feit dat er nu lijkt te worden afgestapt van het, het raadsprogramma... nou dat, dat bevestigt wel een beetje ook onze gedachte... dat dat, dat, dat niet uh, werkt zoals men uh, voor ogen had. Het is natuurlijk altijd lastig om met uh, diverse invalshoeken en standpunten... een, een ...breedgedragen programma te creëren... ...nou, dat, dat lukt... ...dat zag je ook eigenlijk wel de afgelopen twee jaar... ...dat dat niet op alle punten is gelukt. Is dat jammer? Uh, ik vind dat niet jammer, nee. U, u, bent, u bent meer van coalitie-oppositie? Ja, zeker. Ja, oh. ja, daar ben ik meer van. Ja, want Duidelijk... ik, zie, ik, ik zie nu vijf partijen... ...die uh, het breedgedragen... ...raadsprogramma hebben ondertekend... ...en die stappen daar nu vanaf. Ja, dat vind ik erg, erg ongeloofwaardig. Ja, ten opzichte van die andere partijen natuurlijk. ja. Nog apart, als je daar eerst uh, met je volle verstand voor tekent en daar ook nog uh, gedurende de, de afgelopen twee jaar regelmatig op terugkomt. En dat ook, ook in je standpunten tot uiting brengt. En, uh, en dat zou je dan nu naast je neer gaan leggen. Nou, dat, ja, dat vind, ik, vind, ik, vind ik op zijn zacht gezegd uh, vreemd. Ja, de, de, de term ongeloofwaardig heeft u ook al uh, gedaan. Ja. Um, kan je daar nou nog wel mee door de bocht? Want je zal toch nog een, een aantal maanden, anderhalf jaar nog met ze moeten, moeten optrekken. Nou, luister, luistert u, ik, ik kan met iedereen door de bocht. Ik kan met iedereen hartstikke goed eigenlijk door de bocht. Het is meer uh, de vraag van, uh, of althans dat heeft zich nu ook weer geuit in woord en daad, dat er een aantal partijen zijn die blijkbaar met de PVV niet door de bocht kunnen. En dat is een, een ander verhaal. Ja. Heeft, heeft u ooit wel eens gevraagd waarom dat is? Uh, nou ja, uitsluit. We worden uitgesloten en dat zal op basis zijn van onze standpunten. Dat, tenminste, dat denk ik. Uh, er wordt elke keer gezegd dat het niet gaat om, uh, om de persoon uh, Marco Deen of de persoon uh, Ronald van Tichelen. Dus dat, uh, daar ga ik er maar vanuit dat het niet is. Dus ik kan me niks, niet iets anders voorstellen dan dat het zou zijn uh, wellicht om, ons, uh, om onze standpunten. Maar ja, die verschillen nou eenmaal van politieke partijen onderling. En daarom uh, kan je met de ene partij beter samenwerken dan met de andere. Maar daarom heb ik ook aangegeven dat uitsluiten gaat wat mij betreft uh, wel een stap te ver. En uh, dat is ja, dat is. Dat vind ik gewoon niet goed. Nou, dat zijn dus een, een, een aantal partijen die daar uh, die de uitspraken over gedaan hebben. En uh, er zijn nog twee partijen die eventueel wel uh, daarmee uh, mee gaan. Eventueel. De, de hele uh, zaak is gaan rollen door het amendement. Het amendement is aangenomen door uh, de meerderheid van de raad. Dus dat zou betekenen uitvoeren mars. De wethouder, het college heeft gezegd dat dat niet uh, uit te voeren was... En is daardoor opgestapt. Mm -hmm. uh, nu zegt de informateur dat het toch wel wenselijk zou zijn... dat er een, een, een onafhankelijk onderzoek komt over hoe nu verder met, dat, met, met die weg. Ja. Uh, hoe, hoe ziet u dat? Ja, dat, dat klopt. Dat heb ik, ook, uh, heb ik hem natuurlijk ook horen vertellen. En uh, daar, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik, ik heb dat... In die zin nog nooit eerder meegemaakt. Kijk, in mijn beleving is er een, uh, een amendement dat wordt aangenomen. Nou goed, dat, dat dient de desbetreffende wethouder of het hele college uit te voeren. En als ze dat niet doen, nou dan belanden we dus in een hele vervelende situatie zoals we nu uh, waarin we zijn beland in Zandvoort. Hè? Totaal eigenlijk uh, wat mij betreft uh, volkomen onnodig. Dat er om, om een simpel amendement uh, een heel college gaat opstappen. Dat vond ik, uh, ja, vond ik niet goed. En nu blijkt dat uh, er wellicht iets is om, om, om dit amendement te laten onderzoeken op uh, uitvoerbaarheid. Ja, nou, ik, ik hoor het wel. Uh, ik, ik, ik weet het niet uh, welke kant dat op zal gaan. Ja, u zegt een, een simpel amendement. Het is uh, zo simpel dat er uh, ruim drie uur uh, over is. Het is over een dag getild. Dus ja. het, het, er was gespreksstof genoeg. U zegt simpel amendement waardoor het college opstelt, maar er was dan toch geen andere mogelijkheid meer als ze het niet wil uitvoeren? Nee, correct. Dus daar is een Als je een amendement naast nou, je neerlegt en niet wil uitvoeren, ja, dan houdt het op. Kijk, we, we hebben natuurlijk eerder zijn we geconfronteerd met uh, een motie die niet uh, tot uitvoer wordt, gebrengd, wordt gebracht. Uh, uh, aangaande de, de voorrangsregeling voor statushouders. Nou, mm -hmm. daar, wordt, daar wordt door de heer Bluis uh, in, in principe niks mee gedaan. Uh, een motie, ja, die, daar heeft een wethouder dan nog een bepaalde uh, rechten om die na zich neer te leggen. En dat doet, doet hij dus in dit geval ook. Ja. Uh, maar een amendement, ja, daar, daar kan het wettelijk gezien niet mee. Dus als, als je besluit om dat niet uit te voeren, ja, dan is er maar één uh, mogelijkheid en dat is opstappen. Geldt dat voor alle drie? Nee. Dat geldt voor de uh, wethouder die uh, verantwoordelijk is in zijn of haar portefeuille. Ja, maar nu, uh, nu zijn ze dus alle drie weg, omdat het, het college... ...het niet uitvoerbaar vond. Is het, is het volgens u nog steeds uitvoerbaar? Volgens mij is het binnen vijf minuten uitvoerbaar. Ja. Oh, dat is een snelle beslissing uh, na zo'n lange onderhandelingen. Ja, exact. Um, er... het lijkt, ja, als, als, u, als u wilt, wil ik het daar best nog even op inhoudelijk op deze, om dit amendement kort ingaan. Ja, graag het gaat gewoon om het volgende voor wat de PVV betreft. Dit is een, een stuk weg waarvan wij hebben aan, uh, afgesproken met elkaar... Uh, binnen de 4,2 miljoen die we aan uh, Park Zandvoort uh, hebben gegeven... Uh, om, om een weg aan te leggen die noodzakelijk was vanuit de FIA. Anders kon de Formule 1 niet plaatsvinden. Zo is er ook over gesproken. Uh, vervolgens wordt gezegd... oké, okay, dan gebruiken we die weg uh, voor, tijdens en na de Formule 1. En ja, als die er toch ligt... Uh, is het zonde om hem tijdens calamiteiten op andere evenementen tijdens, uh, die plaatsvinden op het circuitpark Zandvoort niet te gebruiken. Mm -hmm. dus als bijvoorbeeld tijdens een circuitrun iemand zijn been zou breken en de, de toegang uh, tot die persoon zou sneller zijn via die weg, ja uiteraard. Dus brandweer, ambulance, ziekauto, uh, ik bedoel politiewagen, prima. Um, toen hoorden wij op 3 maart in een collegebesluit dat daar aan toegevoegd uh, was uh, een vergunning aangaande 50 evenementdagen. Die worden dus commercieel ingevuld door uh, Circuit Park Zandvoort. Daar wordt geld aan verdiend. Dat hoorden wij op dat moment voor het eerst. En dan zeggen wij, ja, had dan even wat strakker onderhandeld, Want waarom moeten we dan met belastinggeld deze 500.000 euro betalen? Waarom moeten wij een commerciële partij die geld verdient aan evenementen... die op dat moment over die weg, uh, waar die weg een onderdeel van gaat worden... Ja, dan had je toch even kunnen onderhandelen van... luister, elk evenement wat plaatsvindt... daar wil de gemeente Zandvoort dan wel graag een vergoeding voor... zodat we uiteindelijk die voorgeschoten 5 ton weer uh, aan belastinggeld weer terug kunnen krijgen. Ja, dat lijkt mij... Ja, heel, heel simpel. Moeilijk ja, dus, is het moeilijk niet? Dus als er in de onderhandeling uh, gesproken zou worden over de vergoeding over die weg... dan zou de PVV daarmee eens zijn? Ja natuurlijk, en ik had eerlijk gezegd ook min of meer wel verwacht, hè, vanuit Secret Park Zandvoort, maar het is dan blijkbaar een ijdele verwachting of ijdele hoop gebleken, mm -hmm. dat, dat op een gegeven moment als je dus samenwerkt met uh, Park Zandvoort, met de directie hè, met, met de heer Lammers, met de heer Overdijk, met uh, Prins Bernhard en die zien dit op een gegeven moment zo'n vorm aannemen, dat dat zo uh, uh, uh, ja, hoog op de spits wordt gedreven, dat die toch ook wel eventjes een telefoontje hadden kunnen plegen van jongens, maar dit is niet de bedoeling, we hebben jullie een enorme partner, en uh, jullie zijn als gemeente bereid om 4,2 miljoen euro in, in dit evenement te stoppen, laten we nog eens even om de tafel gaan hoe we dit, hoe we dit kunnen bezien uh, en oplossen. Dat had ik eerlijk gezegd verwacht, maar blijkbaar werkt het niet zo. Heeft de wethouder dat niet, uh, niet aangetikt een keer? Nou, ik, uh, ik heb haar daar niet uh, over gehoord nee, oh. want zij was absoluut niet bereid om met dit uh, amendement in de zak terug te gaan uh, naar, naar de betrokkenen van het circuitpark Zandvoort, en, en, en terwijl ja, dit leek mij gewoon best eenvoudig, en dan had het circuitpark Zandvoort ook nog kunnen zeggen van luister dit, uh, dit loopt zo hoog op dat willen wij niet, wij zien in jullie een betrouwbare partner, jullie hebben uiterst je best gedaan, en dat nogmaals, wij, wij ook hoor, als PVV, we staan enorm achter dit evenement, en en uh, daar hebben we ook financieel natuurlijk behoorlijk wat voor vrijgemaakt met z'n allen. En uh, ja, dan, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn om daar gewoon even over nog te gaan praten. En dat dat niet had hoeven leiden tot een, uh, een collegebreuk. Nee, nou is, is dat gebeurd. Hè? En de informateur die uh, zei ook hardop, misschien heeft er wel wat meer achter gezeten. Deelt u die mening? Ja. Nou, in dit geval uh, ja, dat, weet u dat het zou kunnen daar werd ook uh, gehind op, uh, op andere partijen met OBSZ en VVD misschien ook wel met de PVV en uh, VVD kijk ik heb ook al in het Haams Dagblad wel eens laten doorschemen dat, dat ik vond dat de wethouder best is wat meer op haar strepen kon gaan staan en wat harder in onderhandelingen kon gaan zitten om meer voor zandvoort te bereiken eh, dat gevoel leefde ook een beetje in de samenleving dat uh, af en toe een beetje over zich heen laat lopen en dat het, uh, alles uh, Richting circuit haar me is. Nou, dat, dat moet je niet altijd willen. En uh, daar hebben we ook gesprekken over gehad met de wethouder. hebben we ze gewoon zelf geïnitieerd. We hebben drie, vier keer met haar over gesproken. Dus het is ook niet, niet iets nieuws of zo. Nee, Het is, het is niet, niet, niet iets nieuws. Nee. Maar uh, is dat dan de druppel geweest? En waarvoor je dus nu alles waarvoor de, de partijen dit hebben door laten gaan? Nou, dat, dat weet ik niet. Kijk, voor mij, ik heb het net proberen een beetje uit te leggen. Mm -hmm. Was het uh, 50% belangrijk dat, dat ik vind, uh, als partij, en dat vindt mijn achterban ook, en daar zit ik ervoor: dat als daar belastinggeld wordt besteed aan een link die commercieel gebruikt wordt... nou, onnodig. Dan, dan kunnen ze daar op zijn minst... zelf aan meebetalen. Of die hele weg gewoon zelf betalen. En dan kunnen er wat ons betreft... 100 of 150 evenementen... plaatsvinden. Helemaal niet erg. En een en ander item daar... voor de andere 50 procent... Eh, vond ik het ook heel belangrijk dat... Kijk, de provincie ook het advies heeft gegeven... om niet akkoord te gaan... als gemeente Zandvoort met deze 50... evenementdagen in de vergunning. Eh, die hebben dat ook als advies... neergelegd. Dat is ook... Eh, ...heeft het college of de verantwoordelijk wethouder ook naar zich neergelegd... ...waardoor er nu uh, de, vanuit de provincie een rechtszaak wordt gestart tegen de gemeente Zandvoort. Is nou, dat, dat dan dat het handige ik... geweest om die rechtszaak af te wachten? Ja, dat had ook gekund. Dat had ook gekund. Had ook gekund. Dat, uh, dat uh, is alleen uh, even niet zo gelopen. Maar we wilden dat natuurlijk met dit amendement voor zijn... en niet zo hoog op laten lopen en gewoon voor die tijd oplossen. Nou, maar, maar Die, die, die rechtszaak is toch al gepland? Nou, die staat wel ergens op de rol. Maar uh, gezien uh, natuurlijk de bijzondere situatie aangaande de coronatijd... Uh, weet ik niet uh, of daar al een datum aan geplakt is. Volgens mij niet. Ja, het is dus uh, redelijk hoog opgelopen. En nu uh, zitten we voor een nieuw... Uh, uh, ...te vormen college, een nieuw te vormen coalitieakkoord. Nu zijn bezig met het gesprek VVD, GBZ, PvdA, CDA en D66. Nu, als je dat rijtje opleest, dan zie je vier tegenstanders van het abonnement... ...en D66 was voorstander van het abonnement. Ja. Hoe, hoe, hoe rijmen we dit in zo'n onderhandeling? Ja, inderdaad. Ja, ik, ik, uh, dat moet, zullen we moeten afwachten wat daaruit, uh, wat daaruit komt. Kijk, ik neem aan dat het amendement wel een onderdeel zal zijn van de besprekingen die zij onderling hebben. En uh, dan ben ik inderdaad ook benieuwd wat, daar, uh, wat daarmee gedaan gaat worden. Nou, er het 4 tegen 1, dus er zal D66 keutel in moeten trekken. Uh, ja, dat, dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Uh, uh, dat moeten we echt afwachten. Ja, dat moeten we echt afwachten. Ze waren heel fel uh, in het amendement. En uh, om, om dat ook tot, absoluut tot uitvoer te brengen en ook in ieder geval absoluut in stemming te brengen. Daar waren met name uh, D66 en GroenLinks uh, een zeer groot voorstander van. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat daar dan nu uit gaat komen. Ja, ik, dat uh, is heel zandwoord op het ogenblik wel wat eruit gaat komen. Ik, het, het lijkt mij een hele moeilijke situatie. Uh, de, de, de PvdA die, uh, die zit ook in de, deze coalitieoverleg. GBZ zit daar ook in. En die, uh, die hebben zelfs geroepen onbehoorlijk bestuur. En daar ga je dan mee aan tafel zitten. Ja, nou, u, u zegt het. En uh, dat, dat soms uh, dan denk ik ook wel eens van, goh, hoe is dat mogelijk? Gaan die daaruit komen? Uh, hoe, hoe gaat dat? En uh, ja, Weet u, we zullen dat echt even moeten afwachten. En, uh, en kijken of dat, uh, of dat gaat lukken. En uh, wat voor een uh, soort van uh, ja, coalitieprogramma dat dan uh, gaat opleveren. Ja, we gaan dat uh, afwachten. Ja. Meneer Deen, ontzettend bedankt voor uw, uw toelichting. Nou, graag en, uh, graag gedaan. Misschien, misschien krijgt u wel een, een uitnodiging om toch langs te komen. Dank u wel. Ja, dat, dat zou mij niet verbazen. Dank u wel voor de tijd. Dank u wel. Oké, okay, dank hoor. The evening in the, the sun, stealing past the windows of the blissfully. Dead. Een stukje muziek doen wij uh, de politiek vaarwel en we gaan over naar OVZ. We gaan praten met Peter Tromp, voorzitter van de OVZ. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Hey, ben je vrij of moet je werken? Nee, ik ben aan het werk. Oh. Ben aan het werk. Uh, ook jij hebt deze week en vorige week uh, vele gesprekken gevoerd in het OBZ, in het centrum overleg, de anderhalve uh, groep. Alles is uh, vele malen samengekomen. Uh, ben je er echt druk mee geweest, Peter? Nou, in zoverre met uh, vooral uh, de woensdagochtenden en dat beperkt zich tot een uur. En dat is al een uh, week of uh, tien uh, aan de hand. En uh, het, uh, het, het vervelend is de coronacrisis, maar het mm. mooie is de samenhorigheid van alle uh, ondernemersverenigingen die er zijn. ...samen met het college, met de gemeente, met de ambtenaren. We komen iedere woensdagochtend met z'n allen bij elkaar via de laptop. En dan praat je toch maar zo even over een uh, man of twintig, alles bij elkaar... Daar is dus iedereen bij vertegenwoordigd. Zelfs het uh, bedrijf Terrein Noord. Uh, noem maar op welke verenigingen je hebt. De Vissen de vis, uh, uh, en Visventers zijn erbij. Uh, de Horica, OVZ, uh, de gemeente. En afgelopen woensdag zelfs ook onze burgervader, uh, David. Uh, die ook aanwezig was en die gewoon van 9 tot 10 alle vragen beantwoord... zoals die mm -hmm. er zijn, in samenwerking met ambtenaren... en met wethouder, demissionair uh, Ja, Die, die de en, hele alle, club. alle vragen beantwoord. Die hele club, dat is uh, de, de OBZ. En inmiddels zijn er allerlei andere groeperingen... die, uh, die meepraten over uh, wat er moet gebeuren in de coronacrisis. Nu is daar uh, deze week... gisteren is daar een, een stuk naar buiten gekomen over... Uh, hoe te doen in bijvoorbeeld de Haltestraat en, ja. en, en de verwijding van terrassen enzovoort, enzovoort afsluiten. Hoe denkt de OVZ daarover? Nou, uh, wij komen niet zozeer op voor de horeca of schoon wij wel een gemeenschappelijk belang hebben. De OVZ vindt dat we het samen moeten doen. Dat vinden wij eigenlijk al jaren. Als het goed gaat met de horeca gaat het ook goed met de retail. En de Halterstraat is een uh, geval apart. is een moeilijk geval omdat we daar te maken hebben met een straat... die ongeveer voor 50% bestaat uit horeca, voor 50% uit retail. Wij hebben als retailers de mogelijkheid gehad vanaf de eerste dag van corona... om gewoon open te mogen blijven. Het heeft ons weliswaar veel omzet gekost... maar dat is niks vergeleken bij wat er met de horeca is gebeurd. Die mensen zijn gewoon in 12 weken dicht geweest. Dus wij stellen ons als OVZ, in ieder geval het bestuur van OVZ, stelt zich op het standpunt van jongens op het moment dat we dan de gelegenheid krijgen om die straten weer te openen, om de horeca uh, uh, dat de horeca weer mag gaan draaien, dat wij ook als OVZ uh, zoveel mogelijk hen moeten helpen om weer wat omzet te kunnen draaien. En op de keper beschouwd is het natuurlijk zo... dat een uh, halterstraat afsluiten vanaf 12 uur... vervelend is voor de mensen die daar overdag... zijn boterham moeten verdienen in de halterstraat. Dat is lastig. En dat is in tegenspraak met het beleid... zoals uh, vinden als bestuur van OVZ... om de horeca daar te helpen. Maar ja, als je dan 10, 12 weken 0 euro omzet hebt... je krijgt de gelegenheid... Om uh, van je kleine winkeltje uh, daarvoor een terrasje neer te zetten, dan moeten wij ze helpen. Dat standpunt hebben we. En, uh, aan de ene kant proef ik uh, een beetje tegenstand, aan de andere kant proef ik dat je heel graag mee wil werken. Uh, ik, ja, ik, we uh, willen graag meewerken, maar ik begrijp ook voor ja, dat, dat klopt ook. Het is een beetje een contradictie en het is een beetje een tegenstelling vanwege het feit dat wij natuurlijk ook wel beseffen. Dat de retailers in die straat, en dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een, een bluis helemaal achter in de haltenstraat, dat die graag wat auto's voor zijn deur hebben, zodat die mensen die planten in die auto kunnen zetten en weer weg kunnen rijden. En dat gaat nou moeilijker. En dat kan nog wel. De mensen moeten uh, uh, proberen zich te realiseren. Als je dat soort boodschappen doet, moet je gewoon zorgen dat je voor twaalf uur die straat weer uit bent. En dat kan dan wel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... en dat is voor mij ook een teerpunt. We hebben een prachtige parkeergarage... die na vijf jaar nog steeds... voor 40, 50, misschien wel 60% leeg staat... die midden in het centrum onder de grond zit. En mensen, zet je auto lekker daar neer de komende maanden. Dan hebben we prachtig weer. Je loopt door de schoolstraat en je bent midden in het centrum... en je bent midden in de halterstraat. En... Uh, uh, maar ja, dat, dat, kan, je niet, je, dat kan je niet voor de deur bloemen inladen. Dat kan je niet voor de deur bloemen inladen. Dan moet je in een eentje lopen. Dan moet je in een eentje lopen. Maar ja, het is de nadelen tegen de voordelen uh, opwegen. En uh, de horeca wilde eigenlijk meer... Ik heb een heel gesprek gehad met uh, Irma Keur... ...de bedenkster van het hele plan... ...en degene, de ambtenaresse... ...die uh, gaat over de indeling van de haltestraat, ...over de onderhandelingen met de uh, veiligheidsregio Kennemerland, ...die in dit toch een beslissende stem heeft. En die stem die zegt gewoon van... ...de Halterstraat is ten ene male te klein... ...om de maatregelen te willen zoals jullie die willen... ...ondernemers in Zandvoort. En wat voor maatregelen wilden wij wij wilden die straat eigenlijk uh, volzetten met uh, tafels en terrassen. En daarvoor hebben ze dus gezegd, dat kan dus niet. Nee, dat kan ook niet, want je moet natuurlijk doorrij hebben voor, uh, voor de veiligheid. Voor de veiligheid. En uh, waar het vooral om ging, was de anderhalve meter afstand. Op het moment dat alle terrassen weer opengaan... zoals ze stonden in de Haltstraat voor de coronacrisis en we zouden die straat niet afsluiten... Dat zou betekenen dat de mensen die door de straat lopen... langs de terrassen moeten lopen... nou, mm -hmm. dat is uh, best wel smal. Ja. Die stoepen zijn ook best wel smal. En daarvan zei de RIVM... dat kan dus niet. Wat hebben wij toen gezegd? Tenminste, de gemeente, de ambtenaren hebben gezegd... van nou, oké, okay, als dat dan niet mag... als we de straat dan afsluiten... nou, zegt de veiligheidsregering... dan wordt de straat... dus als voetpad gebruikt... en dan kunnen de stoepen dus bezet worden met trastafels, stoelen en tafels. En dat, gaat nu en dat is nou de oplossing die nou uh, ingaat. En we hebben duidelijk afgesproken uh, met de mensen van de gemeente... dat alle belanghebbenden, zowel retail als horeca... als andere mensen die erbij betrokken worden... Iedere maandag, dus we beginnen eigenlijk morgen, zeker maandag, beginnen we met de proef. Maandag 8 juni zitten we weer bij elkaar om te evalueren. Wat ging er goed? Wat ging er fout? Wat kunnen we verbeteren? En uh, dat gaan we gewoon die vier weken iedere maandag doen. Gewoon ja, nou is die, uh, die proef is inderdaad voor vier weken, hè? van 12 ja. tot, uh, tot s'nachts uh, 12 uur. Ja. Die, uh, we hebben al eens eerder uh, gehoord en gezien dat die stad afgesloten is geweest. Um, ga je na vier weken nu roepen van we houden het zo? Of, uh, of, of komt daar wat anders voor? Nou, wat mij betreft is het uh, de, de evaluatie die, die plaats gaat vinden... niet alleen iedere week, maar ook na vier weken. Alle koppen bij elkaar en zeggen van hoe is het? En het zou best zo kunnen zijn, Ben, dat de retail zegt van... nou. Relatief gezien valt dat toch hartstikke mee. Wij hebben er hoegenaamd geen last van gehad. En uh, als dat zo is, uh, uh, ik blijf op het standpunt zetten. We moeten met z'n allen proberen om die horeca een setje te geven. Om te zorgen dat we niet een half lege Haltestraat hebben. Omdat er een aantal zijn die gewoon uh, uh, niet kunnen overleven. Mm -hmm. En uh, als wij daarbij een bijdrage kunnen doen door te zeggen: wij geven jullie de kans. Vanwege het dichtzetten van de haltestraat Om je neering te doen. Ook na volgende maand. In de, in de zomermaanden. Vind ik dat we dat moeten doen. Oké. Okay, nou. Dat is dus de mening van de voorzitter van de OVZ. Peter ja. bedankt voor deze uitleg. En uh, we gaan het in, inderdaad in de komende vier weken uh, horen van jullie. Hoe de evaluatie verloop is. Ik zou zeggen werk ze. En tot de volgende Dankjewel. keer. Dankjewel. Oké. Okay, dag. Het laatste gedeelte van Goedemorgen Zandvoort vandaag praten wij met Gina van der Milt. Zij is eigenaresse van de FIT Academie en zij is verhuisd van de Paradijsweg naar de Kamerling Onderstraat, helemaal achterin noord. Gina, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed, naar de omstandigheden. Helemaal gezond. Uh, gelukkig gezond. Ja, mooi. Die uh, sportschool in de Paradijsweg, die, uh, die werd te klein en je bent dus weggegaan daar? Ja, we zijn uh, in pand gegaan op de Kamerling Ornes bij de dansschool. En uh, daar hadden we uh, de kans om uh, een stuk groter te worden. Is dat, uh, dat is natuurlijk prettiger voor uh, de mensen die komen sporten. Hè? Want we kennen allemaal de Paradijsweg uh, als, als een leuke sportschool. Nu zit je in Noord, een stuk groter. Uh, uh -huh. uh, dingen uit elkaar. Doen jullie ook nog wat samen met die, uh, met die uh, school? Nou, samen in de zin dat we uh, uh, ja, in hetzelfde pand zitten. En we doen wel uh, evenementen samen. Oh, nou die, uh, uh, je was koud verhuisd of je moest dicht? Uh, ja, tweeënhalve maand. Ja, en, en nu hoor je allerlei uh, geluiden van we willen wel open, we kunnen open. Uh, heel veel sportscholen die, uh, die, die, die, die worden opstandig. Hoe zit dat bij jullie? Uh, nou ja, we wilden ook, uh, we waren aan het kijken voor een tent en om hem buiten te gaan sporten. Maar er zitten natuurlijk wel veel. Ja, uh, uh, uh, yeah, dat is niet zomaar gedaan. Dus nou ja, toen kregen we te horen dat we per 1 juli open mochten. Uh, dus ja, daar richten we ons nu op. En 1 april zijn we eigenlijk begonnen met uh, uit te breiden, waardoor we 300 uh, vierkante meter groter worden. En uh, ja, we zorgen dat dat 1 juli klaar is. Is er, is er, is er geen gewone uh, mogelijkheid voor jullie om buiten te sporten? Nou, we doen wel buitentrainingen in de zin van uh, circuittrainingen en uh, uh, uh, de bootcamp en dat soort dingen. Maar om de spullen buiten te zetten, dat wordt best wel een dingetje. Mm -hmm. dus, dat moet je natuurlijk s morgens weer binnen, buiten zetten en s'avonds weer binnen zetten. Uh, we hebben de nieuwste apparatuur van Matrix. Nou, dat is ook niet even dat je zegt van ik til het even op en het is buiten. Dus uh, ja, we hebben er toch voor gekozen om ons meer um, te richten op de verbouwing, op de uitbreiding. Zodat we er zo direct uh, natuurlijk voor langere deuren... ...meer profijt van hebben. Ja, het is dus een beetje van de nood een deugd maken... ...waardoor je straks een mooie uitgebreide sportschool hebt die, die, die, die er klaar voor is. Ja. Zijn er veel mensen meegegaan naar Noord? Ja, zo goed als iedereen. En, en, en omdat je nu groter bent, merk je dan ook dat je uh, meer klanten kreeg in de, in de beginperiode? Uh, ja, gelijk. We kregen meer uh, klanten. We waren natuurlijk een stuk groter... En uh, ja, meer keuzes. En we gaan zo direct natuurlijk dan ook groter. Dus we krijgen uh, e-gym, uh, v-gym, uh, crossfit. Ja, we hebben boksen. Uh, we hebben natuurlijk ook bob met bewegen onder begeleiding voor ouderen of mensen met blessures. Dus we zijn echt, uh, ja, echt een stuk gegroeid. En we zijn natuurlijk ook meteen uh, gestopt met uh, incasseren. En uh, dat wordt natuurlijk ook erg uh, gewaardeerd. En drie keer in de week zetten we online trainingen uh, online. Dus dat, uh, ja, iedereen is daar wel erg over te spreken. Ja, dus de Fit Academie, fit -academie uh, die uh, blijft gewoon actief op, op, op internet. En uh, is zo goed om zijn klanten niet uh, te laten betalen voor de komende maanden. Tenminste van de afgelopen maanden. Ja, dat is natuurlijk ja. wel een financiële strop voor je. En uh, je moet het maar zien te redden. Merk je ja. dat mensen uit de buurt ook bij jou komen? Want je zit natuurlijk in, in een druk stukje zandvoort. Ja, nou in Noord zit natuurlijk niks en heeft volgens mij ook nooit wat gezeten. Dus En volgens mij wonen daar de meeste zandvoorters. Dus uh, ja, we hebben heel veel mensen uit Noord. Ja, nou dan, uh, dan word je denk ik uh, vanaf 1 juli weer goed gevuld met, uh, met vele zandvoorters. Uh, ja, heb je daar nog uh, andere plannen voor? Hoe bedoelt u? Nou, dat je uh, je doet net al een paar uh, dingen binnen. Uh, de zomerperiode komt eraan. Ja. Ga je dan uh, toch meer naar buiten? Uh, nou, door de verbouwing, door de uitbreiding, hebben we nu een grote overheidsdeur. Mm -hmm. En dat kan dan uh, in zijn geheel open. Dus het is sowieso is het uh, ja, een soort van buitentraining. We kunnen aan de zijkant en aan de voorkant ook trainen. <coughs> Sorry. trainen. Dus uh, ja, we breiden het wel een stukje naar buiten ook uit... als het uh, zo mogelijk is met, uh, uh, met wat kleine apparatuur. Ja, die apparatuur die er nu staat, hè, uh, gezien de 1 juli... dan moet je voldoen aan de corona-eisen. Uh, mm -hmm. Heb je veel moeten verplaatsen... of stel je gewoon een aantal toestellen niet ter beschikking? Nee, gelukkig zijn wij uh, nu groot genoeg. Dus wij kunnen makkelijk alles uit elkaar zetten. En we hebben nu uh, zeg maar vijf uh, uh, ruimtes waar iedereen kan gaan trainen. Het is nu een, um, ja, een kleine 800, uh, iets meer denk ik. Uh, vierkante meter, waardoor we waardoor makkelijk de corona anderhalve meter uh, policy kunnen aanhouden. En dat ook heel graag uh, in de toekomst uh, zo willen houden. Ja, dan heb je in de toekomst ook de ruimte om uh, gewoon uh, vrijelijk te sporten. En, en ook een beetje ruimte voor jezelf te hebben. Yes. Hey, um, ik wens jou heel veel sterkte de komende maand. Want deze maand mag je alleen nog maar uh, uh, verbouwen en toekijken. En dan hoop ik dat jullie en uh, jullie mooi open gaan en uh, een goed seizoen tegemoet gaan. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel voor dit interview. Ja, dank je wel. Oké, okay. tot ziens. You've done it all You've broken every code I've pulled the rebel to the floor You spoke the game No matter what you say For only metal, what's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 To yourself, you have to We gaan langzamerhand naar het einde van Goedemorgen Zandvoort van deze dag. Eind mei. En als agendapunt hebben we natuurlijk op punt 1 staan. dat de terrassen op 1 juni weer open gaan. Wees voorzichtig, maar maak er wel lekker gebruik van. Het tweede agendapunt is dat 3 juni. het museum in Zandvoort weer open gaat. Uh, ook met gepaste maatregelen, uh, ook reserveren. Er kunnen natuurlijk niet honderd mensen in, maar ga vooral kijken. Het is een prachtige tentoonstelling over de, uh, de jaren van het circuit en de Grand Prix. Uh, mooi om te zien. Dat zijn uh, voorlopig twee uh, agendapunten die we hebben. Natuurlijk, het pluspunt is open. Uh, je mag niet naar binnen lopen. Je mag wel bellen om te kijken, om te horen wat er uh, te doen is. Doe dat ook lekker. Zo blijft Zandvoort lekker in beweging. Na deze Goedemorgen Zandvoort kunt u luisteren naar een uitzending... van CFM Oud Zandvoort uit 2012 met Jopie Waterdrinker uh, Boon. En het gesprek zal gaan over zomerlust. Uh, wel bekend waar nu Zeker uh, Zandvoort staat. En uh, de komende weken kunt u in ieder geval elke werkdag om 12 uur luisteren... naar een aflevering van CFM Oud Zandvoort. En in het weekend zal dat 1 uh, uur eerder zijn totdat er iets gaat veranderen. Uh, Thomas, heb jij nog wat leuks? Nee. nee. Nou ja, dan sluiten wij uh, verder af. Oh ja, de herhalingen die, uh, zijn ook anders. Tot nader order is er op maandag een herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En die is van 12 uur tot 2 uur. De techniek, Thomas, bedankt. Graag gedaan. Uh, Kort Draaien, die hebben we nog gesproken vanmorgen, die heeft de muziek weer gedaan. De redactie uh, werd gedaan door Gert van Kuik.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 don't even know she can get in it the low. Told me she not a pro. it's okay, it's under control Show me Soprano, cause girl, you can handle Baby, with stars, something. you come up in bar clothes Girl, I'm soon my got in the same nose Show me your perfect bitch, you got it, my banjo Talented with your looks like you blew out a candle So I'm using, know you can make it whistle with the music Hope you ain't got no issues, you can do it Even if it don't fit, you never lose it